Discipelen en de wereld. Zijn we discipelen? Amen. Als je een discipel bent, ben je leerlingen. En we zijn uh, ijverige leerlingen, want ik weet van ons allemaal... ...tot vertrouw Torah lezen en profeten lezen... ...en ons elke dag verheerlijken in datgeen wat de Heer ons leert. En als je dat nog niet helemaal doet, begint het dan vandaag aan... ...zet die punt erachter, dat oude bestaan, en gaat het doen. Het wonderlijk is, we gaan over discipelen praten... En we gaan ook leren wat de discipelen leren. We gaan een stukje spreken uit, Mar, uit Matthäus, Matthäus 5. Daar heb Jezus, Jezus net verteld, de, de bergreden. En dan gaat hij zijn discipelen onderwijzen. Hij gaat zeggen wie ze zijn. Dus dat is het begin van zijn bediening. We gaan dadelijk een stuk lezen uit Petrus. Die zit helemaal aan het eind. Dat is al in rond 70 na Christus, tegen de tijd dat Jeruzalem uitgeroeid gaat worden, uitgebrand gaat worden... de tempel verwoest gaat worden. Want die spreekt helemaal aan het eind. En dan sluiten we dadelijk af met handelingen. Waar net de heilige geest is uitgestort... en waar ook dingen gebeuren. Het gaat erom, wij moeten dus weten... wat is nou onze positie? Yeshua gaat zijn discipelen die twaalf mannen onderwijzen... maar die twaalf mannen gaan de wereld in... en die onderwijzen weer hun discipelen... En uiteindelijk zijn de mensen bij ons gekomen om ons te onderwijzen zoals ze discipelen onderwezen zijn. Yeshua die zegt, ik bid niet voor de wereld, ik bid voor mijn discipelen. In hoofdstuk 17 van Johannes. En uiteindelijk zegt hij, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die in Alblasserdam zitten. Die door hun woord in mij Yeshua geloven. Dus het hoge priestelijk gebed geldt ook voor ons. Begrijpt u het? We moeten alleen dezelfde lessen gaan leren als Yeshua gegeven heeft aan zijn discipelen de discipelen en de wereld we gaan dus na de reden die Yeshua gaf dan komt hij uiteindelijk in Matthäus 5 vers 13 alles wat we met elkaar doen is de woorden van Yeshua herhalen door wie wordt hij onderwezen vandaag de woorden van verduld ooit heeft vader Jaarweg gezegd tegen Mozes jij bent God zegt hij en Aaron is jouw profeet. Waarom was nou Aaron profeet? Omdat hij profeet was? Echt niet waar. Hij sprak de woorden van Mozes. Want die hoorden ze van Jahwe. Ben ik een profeet? Nee. Onze grote profeet is Yeshua. En is Mozes. Maar we vertellen de woorden van die grote profeet. En zo mogen we profeteren in de gemeente. Als u profeet wil zijn in het huis van God. Moet je gewoon de woorden van je God spreken. En als je dat profeet wil zijn in de huizen waar je woont, moet je het gewoon gaan doen. Dan doe je het werk van de profeet, zoals Aaron de woorden van Mozes vertelt, die uiteindelijk de woorden van Yahweh gehoord heeft. Wil je allemaal profeet worden? Het is de hoogste doel binnen de gemeente. Gewoon het woord kennen. En Yeshua die heeft gezegd, dit is eeuwig leven, dat ze, u kennen, de enige waarachtige God, Yahweh, en Yeshua, de zoon die gij gezonden hebt. Dus we moeten kennis hebben, niet alleen kennis, maar ook kennen, ...om met hem om te gaan. Nou, we gaan een paar hele fijne dingen horen vanmorgen. Lieve mensen, we gaan lezen wat Yeshua zegt tegen zijn discipelen. Hij zegt tegen u, zoals u in de zaal zit in Alblassedam... ...gij zijt het zout der aarde. Wie van u is het zout der aarde? Moeilijk of niet moeilijk? Echt waar? Je bent het zout der aarde. Maar als je zegt, ik ben het zout der aarde... Dan zegt hij eronder in nu, nu het zout zijn kracht verliest. Waarmee zal dan de aarde gezouten worden? Als u niet meer zout bent. Hoe zal de Heer deze aarde zouten? Er was nog maar één zoutje in Sodom en Gomorra. Er was niet meer genoeg om Sodom en Gomorra te redden. En dat zoutje dat redt hij dan nog. Zet hij in de bergen en er komt een vuur. Misschien klinkt dat raar, maar Lot was het laatste zoutje. Ik hoop dat wij echt zoutjes zullen zijn in de omgeving waarin we leven. Dat kan alleen maar als u vrijmoedig gaat spreken over het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. Echt waar. Als je een getuigenis hebt van de Heer, dan willen de mensen wel met je vechten maar ze zullen je nooit vertreden. Want je staat altijd recht en fier, want zo spreekt de Heer. Je laat je nooit meer verslaan door mensen die kwaad spreken of wat dan ook. Luister goed mensen, wat staat er in Lukas 14 vers 35? Hij gaat over hetzelfde onderwerp. Nog voor het land is dat zout goed, nog voor de mesthoop is het geschikt, men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen die horen waar komt horen vandaan sma en wat betekent het eigenlijk doen luisteren wij zeggen in Nederland ja ik heb het wel gehoord maar dan zeg je maar je doet het niet je moet dus luisteren dus als je oren hebt om te horen oren hebt om te luisteren dan ga je wat leren vandaag maar dat zegt Yeshua tegen zijn discipelen. Wij zijn de discipelen van Yeshua. We zijn met elkaar 100% overeenstemming gekregen dat we naar Torah en profeten zullen leven. Het is niets heerlijks als het levende woord Yeshua te horen als hij zijn discipelen onderwijst. Want wat hij van u zegt, dat bent u, of niet? Hij zegt tegen zijn discipelen die om hem heen zitten, jullie zijn het zouden aarde. En die mannen die zullen zelf gehoord hebben, hé. Hey. En hij zegt tegen diezelfde mannen, als het zout zijn kracht verliest, hoe zou het nou nog de aarde zouten? Dan ben je niks meer als zouteloos. En dan ben je goed voor de mesthoop of om weggeworpen te worden. Hoe triest het ook klinkt. Maar je krijgt een hele positieve boodschap vandaag hoor. Vele mensen willen graag evangelie horen, je gaat het echt horen, want het staat allemaal in het nieuwe verbond. Echt waar. Hij gaat verder en dan zegt hij tegen die discipelen... ...jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Zeg u er arm op? Bent u nog verborgen in deze wereld? Of ziet de hele buurt het licht branden? Ook al schoppen ze tegen je aan. Al zeggen ze die enge vent en dat gekke vrouw, weet je wel... Ze zijn, nou ja, maakt niet uit wat ze zeggen, maar je zal je licht moeten laten schijnen als ben je geen licht in de wereld. Ik zie dat de mensen in het algemeen christendom, er zijn hele warme mensen om het evangelie van Yeshua te verkondigen. En ze hebben nog lang niet het inzicht wat we met elkaar verworven hebben. Maar het zijn broeders en zusters die lopen warm voor de Heer. Echt waar, ze zijn een licht in de wereld. Wij zullen hetzelfde licht moeten verkondigen. Wij kunnen nog veel meer licht geven, want we hebben inzicht in Torah. Dat is het licht. Yeshua, die zegt op een andere plaats, ik ben het licht. Wat was nou het licht in de wereld? Dat zijn de woorden van Yahweh geweest. Hij heeft zijn volk uit Egypte getrokken en heeft ze verheerlijk met zijn heerlijkheid. Vanaf de berg Sini heeft hij levende woorden gesproken. Hij zegt, doe het nou zo en leef. Wat zegt de wereld, ook het christendom? De wet is weggedaan. Je hebt de wet niet meer nodig. We leven door genade. Maar het is niet waar. We zijn door genade gered... om uiteindelijk klaargemaakt te worden... zodat we in de wegen van weg kunnen wandelen... zoals hij zijn schepping bedoeld heeft. Hij zegt, jullie zijn het licht... ook hier in Alblassendam. Jij zijt het licht van de wereld. En jullie zijn op een berg... zodat iedereen je kan zien. Ook steekt men geen lamp aan... En zet hem onder de korenmaat. Door wie ben je aangestoken? Door het woord van Yahweh. We hebben Yeshua leren kennen, daardoor hebben we de vader leren kennen. U bent aangestoken door de geest van God. Door wie word je nou onder de korenmaat gezet? Nou, door jezelf. Zolang u je mond houdt, zet je jezelf onder de korenmaat. Je moet jezelf op een standaard zetten. Dat is niet hoogmoedig. Maar je moet gewoon gaan staan om te zeggen... zo spreekt onze schupper. Want, zegt hij, als je het onder een korenmaat zet... wat gaat er dan gebeuren? Je moet schijnen voor alle die in het huis zijn. Ook hier onder elkaar. Je moet er uit munten in licht geven. Het moet een vreugde zijn voor ieder van u... om met Marietje, met Pietje, met Jantje te praten... want jullie verkondigen ook onder elkaar het licht... Hoe je groeit in je eigen privéleven. En je komt samen op Sabbat om dat licht te delen. Lieve mensen, dit is alleen maar de start hè, waar het mee begint. Laat nou zo uw licht schijnen voor de mensen opdat ze uw goede werken zien en uw vader in de hemel verheerlijken. Dan zeg ik, ik ben zo blij dat ik broeder die ontmoet heb. Ik prijs God dat ik hem weer gehoord heb. Hij wordt gezegend. En dan zegt die broer, die zegt, nou ik ben blij dat die we gezien heb. Hij is echt gezegend door de Heer. En zit iemand een keertje in de mineur. Dan zeg je, hé, hey, wat is dat? Hoe zegt Paulus? Let op, de broeders, op dat niemand verachteren van de genade van God. Want als iemand een beetje weggaat zo, dan loopt hij weg uit de genade van God. Maar dan is ook zijn echte, uitbundige blijdschap er niet meer. Dan zeg je, hé hey, broer, kom eens hier, wat is er met je? Of zus. Dus je moet slaan op elkaar, zodat er niemand achterop raakt in die genade van God. Je moet ze... Helpen om tot licht te komen. Dit is alleen maar de start die Yeshua maakt voor zijn discipelen. Ik zou heel Matthäus met je willen uitlezen. Wel hebben nou, natuurlijk heel de middag nog de tijd. Maar we moeten dus toch in een uurtje tijd een paar harde dingen tegen elkaar gaan zeggen. Tot je dadelijk zegt, tjonge, jonge, jonge. Het kan niet anders als Yeshua aan zijn discipelen onderwijst. Tot hij buiten de Torah komt. Dus zeg nou niet, ik wil alleen maar evangelie horen. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Als je over Yeshua preekt, kan je niet anders dan over Torah spreken. Want hij is de haat torah Hij is zelf het woord. Hij is 100 procent één met zijn vader. Als je Yeshua hoort spreken, hoor je vader. Dat is gewoon Torah. Daarom zegt hij ook heel wonderlijk en machtig mooi. Meent nou niet dat ik, Yeshua, gekomen ben om de wet, dat is Torah, of de profeten te ontbinden, zegt hij tegen zijn discipelen. Er zijn twaalf mannen Gods die zijn hem aan Yeshua gegeven, zegt hij in overpriesterlijk gebed. Ze waren al van Jahweh, kunt u nog herinneren voor een keer in de preek? Zijn discipelen waren al kinderen van Jahweh, Torah getrouwers, vissers. En ze werden waardig geacht om de discipelen van Yeshua te worden. Tegen die mannen spreekt hij. Hij zei, me nou niet, mannen broeders van twaalfen, dat ik gekomen ben om Torah of profeten te ontbinden. U weet wat het is, hè? ontbinden. Hè? Dat is losmaken. Hè? Zegt hij nog een keer. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Wat zeggen velen van onze boeders? Ja, Yeshua heeft de wet vervuld. Dan is die weg. Je kan geen grotere dwaasheid voorkomdigen dan dat. Hij zegt twee keer ontbinden en het woord vervullen. Dus hij zegt niet ontbinden, maar juist vervullen. U kent hem, hè? Het woordje 41,37. Het is plero, een werkwoord. En plero in het Grieks wil niets anders zeggen als volledig maken. Dus iets was er nog niet volledig aan Torah. Nee, al vanaf Adam en Eva keken ze uit naar Messias... ...die uiteindelijk Satans kop zou vermorzelen. Hij moest iets vervullen, iets uitvoeren. Wist u dat hij ook wat moet vervullen? Gewoon in gehoorzaamheid die wegen gaan wandelen. Zo vervul je de wegen van de Heer. En als je dat eenmaal gaat doen. Dan kun je de zegeningen gaan ontvangen. Waardoor je leeft. Dat volledig maken, vervullen. Is in de eerste plaats. Yeshua ging maken dat Gods wil. Zo bekend gemaakt in Torah. Naar behoren gehoorzaam wordt. Hij ging gewoon handelen naar de Torah. Het was een lust voor de ogen. Om Yeshua te zien wandelen. Wij moeten exact dezelfde weg wandelen als Yeshua. Dat moet je met vreugde doen, anders heb het geen zin. Als je alleen maar zag loopt. geloof je, oh, dan moet ik dat nieuw en dit mag ik niet doen en dat mag ik niet doen, dan walgt God van je. Echt waar. Maar als je een zoon en een dochter ziet die in de vreugde van zijn Heer wandelt, dan ja, kijk eens, dat is mijn zoon, kijk eens, dat is mijn dochter. Lieve mensen, dat was het eerste wat Yeshua kwam doen. Hij kwam gewoon naar behoren naar toeraal leven. Kunnen we dat? Of zou vader Jawe een leugenaar zijn? Want hij zegt, doe dat en leef. De tweede, hij kwam zorgen dat Gods beloften... die ook in Torah en profeten staan, werkelijk vervuld werden. Want er zou een Messias komen die Satan zijn kop zou vermorzelen. Dat moest gewoon gebeuren. Alleen het ging op een andere manier als dat Israël het zou verwachten. Ze dachten tot hij hen kwam verlossen van de Romeinen... Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Hè? Dat gebeurt vanzelf als je gehoorzaam wordt. Dan sluit God de grenzen van je, van je gebied af. Er komt geen, geen, geen, hè? geen man meer overheen. Dus waar gaat het om? Ik ben niet gekomen om Torah weg te doen. Maar juist om het allemaal te vervullen. Om het te doen, zodat jullie het ook kunnen doen. Want door zijn verzoenend offer werden onze zon en schuld vergeven. En het is een vreugde om naar de wegen van je vader te wandelen. Punt achter het oude leven. Ik zat tot mijn vader. Schitterend. Wij hebben zo'n ontzettende liefdevolle vader. We zijn jarenlang blind geweest. Weet u nou hoe vader u de ogen geopend heeft? Want het is natuurlijk wel goed om te bidden. Vader open mijn ogen. Dat doet hij omdat hij zijn liefde aan je bekend maakt. Dan denk je, mijn god heeft hij me zo lief gehad. Zou hij dan niet weten wat ik allemaal geflikt heb? Maar hij heb je oneindig lief. Door de liefde van de vader die die je toont. Wordt ons hart week weekgemaakt. Oh mijn god. Luister goed, Yeshua doet een belofte, hij zweert een eet, voorwaar zegt hij, voorwaar zegt hij, ik zeg u, eer de hemel in de aarde vergaat zal er niet één jota, dus geen punt en geen komma vergaan aan de wet, eer dat alles zal zijn geschied. Dit is gewoon vast, elke medebroeder christen, rooms, katholiek of hervormd protestant, wie dan ook, die denkt dat die wet weg is, moet je alleen maar meeleid mee hebben. En je moet zo goed getraind zijn in je hoofd. Om die broeder in liefde te gaan wijzen hoe de Heer het geschreven heeft. Want ze weten het echt niet. Ze zijn misleid door de predikers waar ze hun hele leven naar geluisterd hebben. En zelfs de predikers zijn vaak misleid. Want ze hebben het ook zo geleerd. Wie dan een van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen, doch wie ze doet en leert, zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. In welk koninkrijk leeft u nou? Zijn wij nu al in het koninkrijk van de hemel? Of gaan we naar pas naartoe als we sterven? Ja toch? We gaan helemaal niet naar de hemel als we sterven. We moeten gewoon hier op aarde leven naar de regels van onze koning, die vanuit de hemel regeert. Wij leven op aarde, want die is aan de mensen kinderen gegeven tot in eeuwigheid, naar de regels die onze schepper stelt. Zo leven we hier in het koninkrijk van God. In Matthäus wordt het woord koninkrijk der hemelen gebruikt, in de andere evangelisten koninkrijk van God. Wist u dat? Alleen Matthäus heeft het over het koninkrijk der hemelen en de andere evangelisten hebben het over het koninkrijk van God. Maar het is precies hetzelfde. Dus het koninkrijk der hemel is gewoon het koninkrijk van God. Wat is het koninkrijk van God? Hier staat de baas. Ja, dat is gewoon God zelf. Hij heeft ons geschapen zoals we zijn. Ook al zijn we in allerlei zonden gevallen. Hij heeft ons toch geschapen naar zijn beeld. Alleen het beeld zijn we kwijtgeraakt. We moeten hem dus leren kennen. Om dat beeld van God weer in ons terug te krijgen. We moeten weer helemaal gelijk op Yeshua. Elk woord wat Yeshua was, sprak, was gewoon het woord van zijn vader. Hij sprak alleen maar liefdevolle en fijne woorden om de mensen tot leven te brengen. Alleen als die fariseeën en schriftgeleerden tegenover hem kreeg, die de boel uit hadden, dan wordt hij vinnig. Dan zegt die witgepleisterde graven, ja, maar dat gebruiken wij niet meer, hè, zulke talen Yeshua. Goed. Hebreeënbrief is geschreven net voor 70 na Christus. Net voordat Jeruzalem helemaal ja, afgebroken wordt. De tempel afgebroken wordt, alles wordt in de brand gestoken. Er sterven honderdduizenden joden door het zwaard. In die periode schrijft de Hebreeën schrijver. Dus dan zitten we dus eventjes, Yeshua begint zijn prediking, heel zijn bediening tussen 27 en 30 na Christus. En nu zitten we ineens in 70 na Christus. Even 40 jaar verder. We gaan lezen wat er in Hebreeën staat. Wel heftig hoor. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande de Messias, dus de Christus, laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen. Hoeveel jaren heeft u het evangelie van Yeshua al gehoord? Sommige een jaar, sommige tien jaar, sommige twintig jaar. Ik ben al 61. Ik heb nooit anders gehoord. Wonderlijk is dat, hè? Tot hier ineens de schrijver zegt, laten we nou dat eerste onderwijs aangaan met Messias is laten rusten. Want dat weten we toch, dat onze zonde verzoekt door het bloed van Yeshua, of niet? Of moet je dat elke sabbat horen? Je weet het toch? Dankzij het bloed van Yeshua ben je gereinigd en in staat gesteld om naar de wegen van de Heer te gaan wandelen. We hoeven niet elke keer terug te gaan. Ik zal het je laten horen wat er staat. Je hoeft niet opnieuw dat fundament te leggen, want dat is gelegd. En als iemand tot de vader komt en Gods genade gaat zien, dan ga je zo'n persoon onderwijzen in de fundamenten van de Heer, zodat hij tot de doop toe kan komen om bereid te worden. Maar de fundamenten zijn gelegd voor een ieder die zijn leven aan Yeshua geeft. Wat is die, die fundamenten? Bekering van doden werken, geloof in God, leer van dopen, oplegging der handen, opstanding der doden, eeuwig oordeel. Schitterend, hè? Zo staat het in uw eigen Bijbel ook geschreven. Alleen hier kan het voorbij schieten. Pang, pang. Dus dit zijn dus de fundamenten van ons geloof. Als je nu zegt er zijn één van die zes fundamenten, daar snap ik nog iets niet van. Je moet gewoon zeggen: daar gaan we binnen de kortste keer over preken. Dan hebben we iets laten liggen. Of je moet zeggen: kom voort op een gaan we naar de Bijbelstudie toe. Want dan zijn we altijd met fundamentele dingen bezig. En als je het nog specialer wil, dan zeg je: nou, ik wil nog eens een keer goed nadenken. Waarom heb ik me ooit laten dopen? Dan gaan we in een paar weken tijd eens lezen wat nou je fundamenten zijn waarom je hebt laten dopen. In ieder geval, de Hebreeën schrijver zegt, laat we nou eens even dat eerste onderwijs laten rusten, dat weten we. Want dat zullen we doen, indien God het vergunt. Dus je hoeft niet elke keer terug te keren naar nou, dat eerste begin. Je moet gewoon brood gaan eten. Je moet wat tarwebrood gaan eten. Je moet wat vastere kost hebben en stoppen met de zuigfles. Het is gewoon geestelijk brood. Je zal zelf het woord van God die moeten om Torah te gaan lezen... en op sabbatmorgen naar de samenkomst te komen en zeggen... nou wil ik eens achter die microfoon staan, moet eens weten wat ik nou gelezen heb van de week. Wist je dat? En het leuke is, Louis die doet het. Die zegt, God, ik wil even naar voren toe komen. En dan vertelt hij over die verloren zoon. En iedereen denkt, ja die verloren zoon, ja, dat is een uitgehold verhaal, dat kennen we allemaal. Maar het geeft precies aan waar wij mee te maken hebben. Als hij zelf die ontdekkingen doet, kom eens een keer naar voren toe. Misschien ontdekken we de gaven van, van preken wel bij je. Dat we zeggen, ah, die gaan we volgende keer vragen, die, mag, die gaat preken. He? We gaan verder. Want, zegt hij in Hebreeën 6 vers 4, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. Wat was ook weer die verlichting? Die zes fundamenten die hij net genoemd heeft, Hij zei laten we dat nou laten rusten, zegt hij. Want we zijn met zwaardere kost bezig. Het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben. En deel gekregen hebben aan de heilige geest. Wanneer krijgt u deel aan de heilige geest? Ja, je zal de woorden van Ja wij moeten horen. Die moeten geplant worden in je hart. Op de dag dat u het aanvaardt, komt de aardige geest en dan heb je ook mogen kiezen om daarmee verder te gaan. Dus zodra die openbaring er komt, dan zeg je, jongen, jongen, jongen, ik kies ervoor om naar mijn vader te gaan. Dat zijn de mensen die zijn verlicht door het woord van Yahweh, die zijn verzoend door het genade, door het bloed van Yeshua, hebben zich bekeerd van hun goddeloosheid en onrechtvaardigheid en die zijn de weg van Torah gaan volgen. Als nou mensen verlicht zijn door de heilige geest, door het woord van God, ja, dan is het onmogelijk dat degenen die verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben, deel hebben gekregen aan de heilige geest, en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw hebben gesmaakt. Dus hoe smaken we de krachten van de toekomende eeuw? Door te geloven wat Yahweh zegt en hoe die het doet. Alleen wij gaan op die weg lopen van Yahweh. Maar hij zal zijn woord bewijzen door de eeuwen die gaan komen. Als die mensen daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Hij zegt, dat is onmogelijk. Ziet u dat? Vers 4. Het is dus onmogelijk om mensen die verlicht zijn geweest... en die dus willen en wetens de weg verlaten... Ja, die dus afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Als kinderen van God wetteloos gaan handelen bespotten ze Yeshua. Want hij is vanwege uw goddeloosheid gestorven. Hij heeft die goddeloosheid gedragen. En daarom schreeuwde die mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaten? Dat was door mijn zonden die op hem gelegd werden. Hoe kan je het dan nog in je hoofd krijgen dat je gaat zeggen, ja die wet van God is weg. Dat kan nooit een leer van God zijn. Dat kan nooit van God zijn. Die mensen worden dus misleid. Daarom zijn er vele misleid en worden er ook niet zoveel uitgeroemd. Wij moeten als een licht schijnen, ook om het onze eigen broeders en zusters te verkondigen. Maar als de mensen het licht wat ze hebben, gaan vertreden door het weg te doen. Wat blijft er dan nog over? Hij zegt, het is onmogelijk om mensen die het licht ontvangen hebben, het gezien hebben waar het om gaat, om die nog tot bekering te brengen. Het is een hele triest. Ik zit je dus niet hopeloos te maken vanmorgen. Maar het is ernstig, want we worden vaak op vele manieren misleid. En dan zeggen we achteraf, zo maar jongen, jongen toch me zo kon laten gaan. Zeg, nou, kom terug op je weg, zet weer die punt. En zeg ik ga weer terug naar mijn vader. We gaan verder met Hebreeën 6, vers 7. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt. Dus de regen valt op de grond. Wat is het regen? Het symbool. Het, is het woord van God. Dat is water. Ook wij worden vervuld met de woorden van de Heer. En dat water gaat stromen in ons lichaam. En we worden hersteld en genezen. We worden krachtig. Dus als nou dat woord van de Heer... de grond die de regen... welke telkens ons indringt... en gewas voortbrengt... geschikt voor hen... luister goed... ter willen van wie hij ook bewerkt wordt... ontvangt zegen van God. Dus uw akker... die moet u bewerken... Maar de zegen van de Heer, die daalt erop. Dan is de opbrengst is voor u. Vind je dat niet schitterend? Dat is gewoon de tarwe of de gerst of de rogge, Het zaaigoed wat je erop zaait. Daar gaat God zijn zegen op geven. Zijn water. Maar wee als die grond iets anders voortbrengt. Dan heb je echt pas een probleem. Doch als die grond dornen en distels draagt. Wat heb je dan in vredesnaam gezaaid op je akker? Want hij komt omhoog. Als nou de grond doornen en distels draagt, is hij ondeugdelijk. En niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Als u in je tuintje belt, he, sproeien. En er komt alleen maar doornen en distels. Dan zeg je, jongens, de fik erin. Dornen en distels, dat zijn de praktijken van de mensen. Dus wat wij voortbrengen, dat is het gewas van ons geloof. Welke woorden krijgen we in onze oren en wat zeggen we? Sommige woorden zijn niet aan te horen van de mensen. Denk je, nee, wat een doorn en distels. Maar echt waar, God verbrandt ze. Die doorn en die distels. De mens wordt vaak nog door al die ellende heen gered als een brandhout uit het vuur. Kent u die uitspraak? Prijst God tot hij vaak langmoediger is als dat wij verdiend hebben. Wonderlijk hè, als je deze tekst leest uit Brede. Want die Hebreeën schrijver is natuurlijk ook echt een kind van God. Hè? Een Torah getrouwe man. Al die Bijbelschrijvers in het Nieuwe Verbond zijn allemaal Torah getrouwe mannen. Die weten maar één ding te vertellen. Dat de woorden van Yahweh eeuwig zijn en betrouwbaar. Alles wat ze vertellen, je hoeft alleen maar de woorden op te zoeken. Dan zeg je, oh, dat komt daar vandaan, dat komt daar vandaan. Deze twee teksten in Hebreeën 6, vers 7 en 8 zijn gewoon gehaald uit Isaiah. Hier citeert hij gewoon wat de profeet gezegd heeft, luister goed. Zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daar niet weer terug naar de hemel gaat, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt die aarde vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Dus wat doet hij? Als je dat zaad gezaaid hebt, de regen van de Heer die komt erop, die gaat voortbrengen wat je gezaaid hebt, hè? Hij zegt, zo ook mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, zal het ook zo zijn. Het zal niet ledig tot mij terugkeren, het gaat alles doen wat mij behaagt. En, waartoe ik het zend. Dus als je de woorden van ja weer binnenkrijgt, wat gaat dat doen op je akker? Dat maakt een heerlijke vrucht, waar we van kunnen eten, en wat wij kunnen eten, kunnen we ook weer zaaien. Dat is precies het woord waar het om gaat in dit, in dit gebeuren. Maar het gaat veranderen. Luister goed. Er staat in Petrus. Petrus leeft dus ook in zo'n 60, 70 na Christus. Dus ook rondom die periode schrijft hij deze brief van de tempelvernietiging. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit dat over er komt dadelijk Petrus die zegt wij zijn niet zomaar vernuftige verdichtsels nagevolgd zij zijn leerlingen van Yeshua en er is een moment gekomen dat Yeshua Petrus, Johannes en Jacobus heeft meegenomen naar de berg der verheerlijking daar hebben ze een visioen gekregen waar Yeshua was waar Mozes was en waar Elia was dat is heel heftig geweest Zo'n aanblik vergeet je nooit meer. Hij heeft het ook al aan drie van zijn apostelen gegeven. En hij zegt, daar moet je even niet meer over praten. Ja, daarna, toen Yeshua eenmaal opgestaan was, zijn ze het gaan schrijven. Hij zegt, we zijn niet zomaar vernuftig gevonden verdicht nagevolgd... toen wij de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Ze hebben dus de kracht en de wederkomst van de Heer gezien... Ze hebben met eigen ogen in een visioen een geweldig iets gezien. Hij zei, we zijn niet zomaar verdichtsels van mensen naargevallen. Hij zei, want we hebben het gezien. Want hij heeft van God de Vader. Wie is hij? Yeshua. Yeshua heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Wie geeft wat aan wie? Hij heeft van God, dat is ja Eer en heerlijkheid ontvangen. Als er een gever is, is er ook een ontvanger. Er zijn mensen die zeggen, die twee zijn ook nog één dezelfde persoon. Dat is dwaasheid. Yahweh geeft aan de zoon Yeshua. Wat hebben ze gezien? Toen een stem van de hoogwaardige heerlijkheid, dat is Yahweh, tot hem Yeshua sprak. Wat zegt hij? Deze is mijn zoon. Dus de vader geeft aan de... Zoon. Hier staat ook niet dat de vader aan de vader geeft of de zoon aan de zoon geeft. Hè? De vader geeft aan de zoon. Eer en heerlijkheid in wie ik mij welbehagen heb. Er is er maar één aan wie vader welbehagen heeft. Dat is aan zijn eigen zoon Yeshua. Hij functioneerde zonderloos. Hij was de enige die uit de dood gewekt kon worden vanwege zijn rechtvaardigheid. Wij konden dus nooit meer uit de dood gehaald worden vanwege onze onrechtvaardigheid. Het is puur genade van God. Nou, de heerlijkheid van Yeshua hebben Petrus, Johannes en Jacobus gezien op de berg der verheerlijking. Daar zijn ze heftig van onder de indruk. Hij zei, we zijn niet zomaar vernuftige bedenksels van mensen nagevolgd. Hij zei, dat hebben we gezien van de Heer. Wij moeten er ons voordeel aan gaan doen. We gaan zien hoe dat werkt. Deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op die heilige berg waren. Ze hebben Gods eigen stem gehoord. Wanneer hebben ze dat nog meer gehoord? Dit. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik er welbehagen heb. Was het doop. Wonderlijk, hè? Hij moest ook diezelfde weg gaan, niet omdat hij onrechtvaardig was. Nee, zegt hij, zo betaamt het ons allen gerechtigheid te vervullen. Doop is gewoon gehoorzaamheid. Dat geldt ook voor u. Het wonderlijk is, de dag dat u het verbond met de Heer aanging door de dood en opstanding van Yeshua. Wat zegt dan vader God tegen u? Als je een wordt met Yeshua. Ook deze is mijn zoon, mijn geliefde. Niet omdat we zo rechtvaardig waren, maar we zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus. Vader heeft je lief. Het is namelijk de liefde van de vader die u zal veranderen. En tot gehoorzaamheid zal brengen. Hij dwingt je niet onder geweld. Luister goed mensen, 2 Petrus 1 vers 19. Die, die Petrus die wil aan het eind van zijn leven iets duidelijk aan je meedelen. Want het is een hele moeilijke tijd. Jeruzalem vernietigt al die dingen meer. Dan zegt Petrus tegen de gemeente in Alblasserdam, wij achten het profetische woord, daarom des te vaster. Ja vind je het gek? Ze hebben in Torah en profeten al geleerd wat te komen gaat. Nou zien ze op de berg nog de verheerlijking van Yeshua. Hoe die dadelijk in zijn heerlijkheid gaat komen. Hij zegt, we zijn uh, geen vernufte verhaaltjes nagevolgd. Nee, zegt hij. En wij achten ook het profetische woord daarom des te vaster. Wie was de grootste profeet? Mozes. En dan krijgen die andere profeten. Dadelijk gaan we lezen wat Mozes nog een keer heeft gezegd. Dat profetische woord wat ze hadden, dat hebben ze van het begin gekregen. God blijkt betrouwbaar. Gij doet acht, eh, wel daar acht op te geven als op een... Aha, een lamp. Die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de ster opgaat in uw harten. Goed zo. Waar heb je het over? Profetisch woord en een lamp. En wat zegt David? Hoe lief heb ik u Torah. Zij is mijn overdenking de ganse dag. Daarom begon ik een beetje plageren vanmorgen. Deze elke dag de Torah. Ook, neem je een uur per dag om te zeggen, die weet ik aan mijn heer. En waar, je gaat uit je dak. Als je op een gegeven moment gaat begrijpen wat hij gezegd heeft. En tot hij ook doet wat hij zegt. U verandert ervan. Wat zegt David? Uw woord, dat is ook weer diezelfde wet, is een lamp voor mijn voet een licht op mijn pad. Ja, zegt hij, uw woord is geheel gelouterd. Uw knecht heeft het lief. Wil je nog meer lezen uit Psalm 119? Je gaat uit je dak over de Torah en de Torah is vlees geworden in Yeshua hij is gewoon het vlees geworden woord dit moet gij vooral weten dat geen profetie der oh willen we nou eens niet de profeet die even zegt zo spreekt de Heer uit mijn eigen geest nee we mogen zeggen wat de Heer zegt daarom mogen we profiteren van de woorden van onze grote profeten we mogen zeggen wat Mozes gezegd heeft wat Yeshua gezegd heeft en zo zullen we de gemeente onderwijzen. Ik hoop dat u allemaal profeten wordt. Want in het Nieuwe Testament staat heel duidelijk bij de gaven van de gemeente. De hoogste gave is profiteren, of niet? Dat wil niet zeggen dat je ineens een profeetje bent geworden... die heel spiritueel aan de gang gaat. En weet je wat doet. En zegt, oh ik krijg een woord van God, mijn zuster, mijn kind. Zo spreekt de Heer, u gaat een goede toekomst krijgen. Ik ga je naar Afrika sturen, naar de woest." En tot zoveel mensen misleid worden... Terwijl ze bij de eigen buren kunnen beginnen om het evangelie te verkondigen. Er zijn heel wat mensen misleid door mensen die zeiden dat ze profeet waren. Maar u bent geroepen om de woorden van Torah bekend te maken onder de broeders. Dat te delen en dat naar buiten toe te brengen. Want we zijn een lamp. Als je openbaringen gaat lezen en je ziet die zeven gemeentes, dat zijn kandelaren. Als die gemeentes niet in de orde van de Heer blijven, zegt hij, zal ik de kandelaar wegnemen, zegt hij. Dan zal ik het licht van die kandelaar wegnemen. En er zijn heel wat kandelaars waarvan het licht is weggenomen. Maar we zullen het Torah blijven prediken om dat licht te laten zien. Dit moet gij dus weten, dat profetie der schrift, de schriften zijn Mozes en de profeten, die laten geen eigenmachtige uitlegging toe. Je moet gewoon zeggen, zo zegt de profeet. Of je nou snapt wat hij zegt, weet ik niet, maakt niet uit. Uiteindelijk moet je luisteren, zo zegt hij, zo ga ik wandelen. U zult uiteindelijk zien. Dit is de beste weg geweest. Petrus twijfelt daar geen minuut aan. Hij zegt: "Wat nooit is profetie voortgekomen uit de wil van Mozes?" Mozes is een mens hè? Dus nooit is profetie uit de wil van een mens voortgekomen. Want van wie had Mozes het? God sprak rechtstreeks tot hem. Hij zegt, beste knorga zitten. Want hij had Mozes lief. Hij noemt hem de zachtmoedigste mens op aarde. Denk aan tot Mozes leek op Yeshua. Echt waar. Later zegt hij, de Heer onze God zal ons een, uh, hè? een zoon verwekken. Die op mij lijkt. <laughs> ja, dat is een strikje hoor. Maar goed, die ga je dadelijk wel horen. Dus ik ga je hem nog niet vertellen. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van Mozes. Of uit Jezaja of van wie dan ook. Door de heilige geest gedreven hebben dus mensen van Gods wegen gesproken. Ik wil ook niet zeggen dat u nooit een woord van de Heer kan spreken. Maar dan zal het wel heel duidelijk getoet moeten worden aan Torah en profeet of het daarmee klopt. En of het ook zin heeft om tegen een ander te zeggen, zo spreekt de Heer tegen jou. Want als God u wat wil bekendmaken, is hij bij mans genoeg om het aan u te vertellen. En pas als u twee keer, drie keer ongehoorzaam bent aan het woord wat je eigenlijk zou moeten doen, dan komt er een broer naar je toe, die komt met een droom. En die zegt, ik heb iets gedroomd. Konk niet zo goed, maar dat zag ik. En ze zeggen mij, God, dat heb ik inderdaad moeten doen. Daarin kan je toetsen dat iemand dingen van God heeft gekregen om jou nog te helpen. En anders hoor je het dan wel in de prediking van zijn woord, of er komt een andere broeder bij je thuis. Lieve mensen, God die kan door onze geest heen dingen zeggen voor je broer. Maar dan zal het altijd bevestigen wat God aan je broer al heeft bekendgemaakt, of aan je zus, waar je eigenlijk stond eigenwijze bent geweest en niet gedaan hebt. Dan krijg je deze woord van de Heer te horen, die als een bom bij je naar binnen toe gaat. Dan denk je, zo, zo spreekt de Heer. Wij luisteren dus naar de profeten Mozes, Elia, naar David, naar Jezaja, naar Jeremia, naar Daniel, naar Zacharia. Dat zijn beproefde mannen van God geweest. Als wij kunnen handelen in overeenstemming zoals zij gesproken hebben, prijst Jahwe voor zijn genade. Want hij heeft hier veel licht gegeven. Zij die eenmaal verlicht zijn geweest. En die terugvallen tot goddeloosheid. Wie van u zou dan nog terug willen om rottigheid te trappen? Dus ik zou nog wel eens graag echt lekker willen liegen. Wie zou er nou nog terug willen naar het land waar we uitgetrokken zijn? Toch niemand? Want dan zou je het licht wat je ontvangen hebt moeten zeggen... Ja, dat is geen licht hoor. Dat gaat helemaal niet. Daarom moet je het licht moet je uitdragen... In 2 Peters 2 vers 1 gaat hij verder. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Vindt u dat eng om dat te horen? Toch zijn er valse profeten onder het volk geweest. Als je Leviticus gaat lezen hoe over valse profeten gesproken wordt... ...je zou je mond niet meer durven open doen als je eigen bedenksels hebt hoor. Je gaat echt geen andere dingen meer zeggen dan in Torah en profeten staan... ...anders ben je gewoon een valse profeet... Dan ineens word je een profeet, maar een valse. Want uit wiens tong spreek je. Als ook onder u valse leraars zullen komen. Het woordje profeet is gewoon synoniem met leraars. Zie je dat? In het volk waren valse profeten, ze zullen bij ons valse leraren komen. Als iemand dingen zegt die tegen Torah profeten zijn, is het een valse leraar. Dan zeg je, wil je stoppen met spreken? Dan geven we de microfoon over aan de kleinste onder ons. Want die spreken meer aan waarheid als valse profeten. Zoals onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Zelfs de Heerser, dat is Yeshua die hen gekocht heeft, verlogenende en een schielijk verderf over zich brengende. Dat is hard hè? Dus zelfs onze Heer Yeshua, die hun gekocht heeft, zullen ze verlogen. Wanneer verlogent u nou Yeshua? Geef me nou eens een heel simpel antwoord. Als je niet doet wat hij zegt. Simpel is dat. Als hij nou 100 naar de wil van zijn vader geleefd heeft. En wij zeggen, hij heeft mijn prijs betaald. En dan mag die heel die wil van vader overboord. Spreekt hij dan waarheid of leugen? Zo'n profeet moet je dus direct de deur wijzen, of zeggen dat hij zich nu bekeren moet. Als je dus tegen de woorden van Yeshua ingaat, lieve broeder en zuster, predik je dus verderfelijke ketterijen. Kijk, als er iemand binnenkomt die zegt: We gaan morgen lekker allemaal de koningin des hemels aanbidden, we gaan offeren op ons dak. Dan zeggen we allemaal: Ja, hey, hallo, we gaan niet offeren op ons dak, ben jij mag gek. Dat is heel duidelijk. Maar tegen de mensen zeggen tot we op de dag des Heren, tot dat zondag is. En dan kun je rustig de Sabbat afschaffen, want we gaan op zondag. Ja, welke godin je dan? De mensen zijn dus misleid en je moet ze vertellen van het waarachtige licht. Dus we verwerpen onze broeders niet. Maar we zullen ze brengen onder het licht van het Torah. Dat is de kandelaar die brandt. Zoals die kandelaar brandt in het heiligdom, dat is de zevenvoudige geest van God. En die is altijd in overeenstemming met Torah. Heeft u hem begrepen? Als mensen anders spreken dan Torah of wat Yeshua zegt... ...dat zijn verderfelijke ketterijen en die zullen binnensluipen. Het is al begonnen direct na de eerste gemeente... ...en binnen de kortste keren vierden we zondag aanbaden ze Maria... ...en de beelden en heel die toestand erbij. Ik zou niet weten wat er in Rome nog klopte van het woord van Yahweh. Echt niet meer waar. Het is enig groot bedrog geworden... We zijn er door Gods genade uitgekomen met Luther. Rechtvaardiging door geloof. Maar we hebben nog zoveel dingen meegenomen. We moeten het gewoon laten, laten vallen. We zijn gelukkig op de goede weg. Prijs de Heer. Moet u luisteren. En velen zullen hun losbandigheden navolgen. Wat is dat losbandigheden? Wie van u is de gebonden? Gek woord hè? Wie van ons is er gebonden? Ja, natuurlijk aan de uitspraken van onze schepper zijn we gebonden. Als je nou losbandig wordt, dan ga je uit het woord van je schepper, ga je dus andere dingen doen. Als je die andere dingen gaat zeggen, ben je voor het woord van God losbandig. Velen zullen hun losbandigheden navolgen, door dingen te doen die God niet gevraagd heeft, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd wordt. Dat ga je pas horen als u de mensen de waarheid verkondigt. Over je Shabbat, over de feesten van de Heer. Gaan ze gekke dingen tegen je zeggen. Luister goed, losbandigheden zijn duidelijk. Zij zullen uit hebzucht... Denk erom, het woord wat u hoort vanmorgen is echt tegen u gericht hoor. Want je gaat met deze dingen ga je ervaren. Het lijkt wel of Petrus om de hoek woont en ons een brief schrijft. Zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen... Ik heb u vorige keer gezegd wat redeneringen zijn... Menselijke reden redeneren is de reden eren en dat is God onteren. Want je moet redeneren zoals God redeneert en zeggen wat hij zegt. Dus ze zullen u uit hebzucht verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Ze hebben liever dat je terugkomt uit het land waar je vandaan komt. Ze willen de prijs voor je betalen van leugen en bedrog. ja. Ze willen met hun redeneringen die ze verzonnen hebben, willen ze je terughalen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Hou alsjeblieft het licht vast wat we hebben met elkaar. En ga erin lezen en ga je ontwikkelen. Zodat je allemaal profeten kan worden in het huis van de Heer en tot je diezelfde boodschap naar buiten kan brengen. We gaan verder met 2 Petrus 2 vers 17. Die mensen die zo redeneren en praten, zegt hij, dat zijn bronnen zonder water. Het zijn nevelen door een windvlaag voortgejaagd voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Je zal je toch maar in je hoofd halen als we één zegt en u zegt tegen iedereen, je moet twee doen hoor. En de eenvoudige zielen die het woord niet kennen zeggen, oh, hij blauwe ogen, grijs haar, maak het maar doen. Maar het zegt niks hoor. Daarom moet je toetsen elk woord wat je leest. En zeggen, hé, hey, het staat er. Dan moet je daarin mee volgen. Gewoon gaan. We doen het met elkaar. Want met holle, hoogdravende klanken... verlokken zij door vleeselijke begeerte... en door ongebondenheid... hen, ik heb het maar vet gemaakt... want hen, dat zouden wij kunnen zijn... die zich ter nauwe nood aan degene die in dwaling verkeren onttrekken. We zijn er maar ter nauwe nood uit Babylon vertrokken uit de valse leerstellingen, maar diezelfde mensen, die willen je eigenlijk weer verlokken... om je terug te brengen. Wij zijn net de mensen die ontrokken zijn uit Babel. Het gaat me niet om mensen, het gaat om leer. Hè? Ik heb niks tegen de paus, alleen hij spreekt niet de waarheid. Ik heb niks tegen de reformatie, maar er zijn een heleboel dingen... waar ze niet de waarheid spreken. We zijn er net uitgetrokken... maar met holle en hoogdravende klanken willen ze ons verlokken. Ons, hen... Die zich nog maar de nauwe nood aan degene die in Dwaling verkeerde omtrekken. Zie je dat Petrus hier om de hoek woont? Hij heeft die brief door de bus geduurd vanmorgen en ze moest kijken wat er gebeurt in Amsterdam. Wonderlijk hè. Zeggen ze dit of niet? Als je met onze pinkse moeders te maken krijgt, met alle respect. We spotten niet met ze. Maar ze verkondigen vrijheid. Jullie zijn gebonden. Wij zeggen dan amen, ik ben gebonden aan Torah en profeten. Maar zij denken dat we aan de duivel gebonden zijn... ...omdat we naar Torah en profeten leven. Nee, degene die van Torah en profeten afgaat... ...die is gebonden door de vijand. En ze worden gewoon misleid en ze snappen het niet. Maar Peter is het door, want hij zegt... ...vrijheid spiegelen ze hun voor... Hoewel ze zelf slaven des verderf zijn, want ze spreken leugentaal. Ze zeggen, zo spreekt de Heer, wat de Heer niet gesproken heeft. Immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Ben je overmeesterd door de leugen? Wiens woord spreek je dan? Spreek je gewoon de leugen. Moeten we lelijk zijn tegen onze broeders en zusters? Nee, we moeten ze de waarheid er tegenover stemmen. Zo spreekt de Heer. We gaan verder in Petrus 2, vers 20. Want indien zij aan de bezoedeling der wereld ontvloden... door de erkentenis van de Heer en Heiland Jezus Christus... dat zijn wij... toch weer erin verstrikt raken... en erdoor overmeesterd worden... dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Dan ga je beter onwetend zijn in je oude situatie... als dat je de waarheid kent... En je zegt, ik ga weer terug naar Egypte. Want het is verwarding, Babylon. Om door die oude leerstellingen maar weer te gaan nadenken. Nou, als je daarover wil nadenken, dan kom je dus in een oude mengelmoes terecht. Waar onze voorouders al bijna 2000 jaar in geroerd hebben. Je moet eruit komen en naar Torah en profeten leven. Yeshua is de vlees geworden Torah. Navolgers van Yeshua moeten zijn. Het zou immers beter voor hen zijn geweest. geen kennis verkregen te hebben. van de weg der gerechtigheid. dan met die kennis. zich af te keren van het heilig gebod. dat in overgeleverd is. Moet je dat nou toch lezen wat hier onder elkaar staat? Ze hebben dus. kennis verkregen van de weg der gerechtigheid. wat is dat, gerechtigheid? Dat is gewoon gehoorzaamheid, de naam van Yeshua. De Heer onze gerechtigheid. Ze hebben kennis gekregen van gerechtigheid. En met die kennis zich afkeren van het heilige gebod. Dat is Torah. Dus hoe kan je in vredesnaam de verworven kennis die je hebt. Weer weggooien en teruggaan om weer in het gebied van zondag te gaan. Of weer met kinderdoop Of met Maria. Of met, om al die dingen maar op. Je moet nooit meer terug. Want je gaat gewoon. Uh... Nou goed laat, Pe laat uh, Petrus maar praten. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. Een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel. De leerstellingen die we hebben geleerd van Rome hebben we uitgebraakt. Daar zijn we het allemaal over eens. Het wordt wat moeilijker met de reformatie. En het wordt nog moeilijker als je pinks achter de rug hebt. Want je hebt toch gedacht dat de vele woorden van God goed waren. Maar er zijn een hoop leugens verkondigd. En omdat het zo heerlijk zweverig is. Denk ah, dat voelt goed, dat voelt goed. Maar ik heb vroeger dingen gedaan in mijn leven die heel goed voelden. Maar ik durf ze u niet te vertellen. Echt waar, jullie zijn allemaal anders dan ik, dat weet ik zeker. Maar hij zegt: het is een hond die terugkeert tot zijn uitbraaksel als we weer teruggaan. Het is een gewassen zeug, dat is gewoon een varken, naar zijn modderpoel. Wat de heidenen leren, hebben we in de kerken gebracht, ons hele voorgeslag. En dat is een modderpoel. Maar we respecteren de mensen die erin leven... want er worden zelfs vele mensen vervolgd... hoewel ze naar de woord gesproken nog in de modderpoel leven... nog in blindheid leven... maar ze willen de Heer volgen. Nou, degenen die hem echt willen volgen en hem zoeken... die komen er ook uit. God is genadig. Ook al sterven ze vandaag... echt waar, God die wekt ze op... en ze zullen zich verbazen over zijn genade en zijn barmhartigheid. Maar we moeten ze wel steunen. Een hoop dingen zijn we met Israël niet eens... Maar het is het volk van de Heer. En waar we ze kunnen helpen, helpen we ze. Het is een beetje hard, hè? Dit hoort een gewassen varken naar de modderpoel. We zijn gewassen door het bloed van Yeshua. We hebben Torah leren kennen. We gaan nooit meer terug naar een weg. Wat, uh, wat Petrus de modderpoel van de varkens noemt. Mozes toch heeft gezegd, hé, hey, dan gaan we even weer terug van Petrus naar handelingen. Die zitten precies tussenin. Na 3,5 jaar prediken van Yeshua, moesten de discipelen verder. Handelingen, net de Heilige Geest uitgestort. Alle kwartjes zijn gevallen. Ze begrepen precies waar het over ging. In het Koninkrijk van God. En dan zeggen ineens die Petrus. Dat is het Nieuwe Testament, hè? Die begint ineens weer over Mozes te zeuren. Terwijl veel christenen denken dat Mozes op de schroothoop ligt. <lacht> Snap je het? Dan gaat Petrus. Die gaat ineens weer over, over, over Mozes praten. Hij zegt, Mozes heeft gezegd, toch? De Heere God zal u een profeet, dat is Yeshua, doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Dus Mozes zegt al, de Heere God laat een profeet uit jullie nou, opstaan zoals ik. Die lijkt op mij, Mozes. Hij snapte toen nog niet dat hij zelf geschapen was naar het beeld van God, dat is Yeshua. Maar dat, dat zal hij ook best wel doorgekregen hebben. Dus zegt hij, de Heere God zal u een profeet, dat is Yeshua, doen opstaan uit die broeders, gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Elk woord van Yeshua zullen we horen en doen. Shma, Israël. Je gaat heel iets leuks gaan krijgen, luister goed. Het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het zal uitgeroeid worden. Die het niet hoort en doet. Horen is gewoon schma. Dat is gekoppeld aan luisteren. Gewoon koppel aan doen. Zoals Yeshua gewandeld heeft, zo moeten wij wandelen. Hoe kun je Yeshua lief hebben en de wet van zijn vader haan? Kan dat? Echt niet waar. Er moet er iets fout zitten. Luister goed. Hier komt een stukje van Deuteronomium waar ik het in het begin over had. Alleen ik liep een beetje te ver vooruit. Wat zegt Handelingen 3, vers 22 en vers 23? Dat zijn pure citaten uit de Torah van Mozes. Wat hebben we het over Mozes? Hij zegt: Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal. Ja, uw God, u verwekken, naar hem zult gaan luisteren. Waarom onderstreep ik nou Ja, onze God? Omdat onze hele christelijke wereld. door de triniteitsleer door elkaar verwart is, helemaal verward is geraakt. Het wordt zo erg... dat ze zelfs in het Nieuwe Testament... voor zowel vader Yahweh heeren zetten... als voor Yeshua zijn zoon heren zetten. En de mensen raken zo in verwarring. ze zeggen gewoon die twee zijn één en dezelfde persoon. Terwijl zelfs die triniteitsleer nog zegt... het zijn drie aparte personen. Snap je het? Snap je het? Ja, dat wordt nog veel erger. Maar ik wil de triniteitsleer niet uitleggen. Maar ik wil zeggen, wat schrijft de Bijbel... En hoe hebben onze vertalers het Grieks vertaald uit de schipte Ginta naar, naar onze Nederlandse woorden? Ze hadden beter terug kunnen gaan naar de Hebreeuwse woorden. Want daar staan netjes JHWH. Ze maken ervan Adonai. En dan gaan ze Adonai in het Nieuwe Testament heren noemen. Maar ook het woord Adonai en die andere wat eigenlijk weer meester betekent. Ze noemen ze zowel Yahweh-heren met kleine letters als Yeshua-heren. Moet je luisteren. Hier staat dus in handeling over de Heerde God. Maar hij citeert Deuteronomium 18. Daar staat Heere met hoofdletters in het grond als dat staat de Yahweh. Nou moet je maar eens gaan leren in het Nieuwe Testament. Constant te ontdekken. Heeft hij nou over Yahweh of heeft hij het over Yeshua? Het is zalig. Dat hele woord is zo verschrikkelijk duidelijk. Je moet dus al helemaal in de mist zitten. Om te gaan zeggen dat Jezus en Yahweh dezelfde persoon zijn. Sorry, ben je mee? Oh ja, inderdaad. Ja, deze boer die zegt, om het aan te tonen dat Jezus en Yahweh dezelfde zijn... moet je maar eens proberen twee stoelen neer te zetten... en dan aan je eigen rechterhand te gaan zitten. Nee, ga gaat echt niet lukken. Dank je wel, hè? Goed. Alles wat hier gezegd wordt, is een citaat uit Deuteronomium 18 over Yahweh ja, uw God. En in Deuteronomium 18 vers 19 staat... De man die niet luistert naar de woorden welke hij... dat is profetisch Yeshua... in mijn naam spreken zal... ...van wie zal ik rekenschap vragen. Moet je nadenken wat vader Yahweh zegt. Hij gaat de rekenschap van je vragen. Wat zegt Petrus over die rekenschap? Als Yahweh je rekenschap gaat vragen... ...dat is uitroeiing. Want hoe kan je nou ooit tegen vader Yahweh zeggen... ...ik weet het wel van die Sabbat... ...maar ik heb toch de zondag gedaan en ik dacht... ...je hebt toch geen antwoord meer... Nou, zo zijn er een heleboel dingen. Lieve mensen, wat hier gesproken wordt in handeling is gewoon leren uit Torah. En dat doen de discipelen alle dagen. Hij zegt, gij zij de zonen van de profeten en van het verbond dat God, ik heb het hemachtig gezegd, met uw vaderen gemaakt heeft, toen hij tot Abraham zei, in uw nageslacht, dat is Yeshua, zullen alle stammen der aarde gezegend worden. Wij zijn gezegend. In het leven en het dood en de opstanding van Yeshua. Amen. God, ik heb er maar een ja mee achtergezet. Heeft in de eerste plaats voor u. Hé, hey, wat staat er? God heeft in de eerste plaats voor u. Zijn knecht, hoofdletter K, Yeshua. Doen opstaan. En hem, Yeshua, tot u gezonden. Om u te zegenen. Door een ieder uwer af te brengen van zijn, om Israël af te brengen van hun boosheid. Israël was helemaal niet zo'n gelovig volk. Er waren er maar enkele die de Yeshua als Messias herkend hebben. Vaak waren het nog de zieken die zeiden, Yeshua, zoon van David. Daarmee toonden ze aan dat ze de Messias herkenden. En die genast hij zomaar. Wonderlijke ervaring. Ook degene die hem niet herkende, kwam die gewoon langs de deur. En zegt hij, sta op en wandel. Tegenwoordig gebeurt het niet meer. Dat er zomaar iemand langskomt die tegen een solber zegt, hé, sta op. Wonderlijk is dat. Er waren dus bijzondere tekenen die daar plaatsvonden, ook onder de apostelen. Ja, tot het wel gebeurde. Maar één ding is duidelijk, waarom kwam Messias met wonderen en tekenen? Omdat Israël alleen maar ziet op wonderen en tekenen. De Grieken die willen kennis. Maar het Joodse volk wil wonderen en tekenen. En ze hebben ze gekregen. Yahweh heeft in de eerste plaats voor u, zijn knecht Yeshua, doen opstaan. Om Yeshua tot u gezonde om u te zegenen. Door een ieder van u af te brengen van zijn boosheid. Van welke boosheid moeten wij nou nog afgebracht worden? Wat is nou boosheid? Wat in de ogen van Yahweh kwaad is. Dat kunt u vinden in de Torah. En wat in de ogen van Yahweh goed is kunt u vinden in Torah. Dus als er nog iets is waarin we daarin afwijken, dan is Yeshua gekomen om ons van onze boosheid af te brengen. Kunt u daar aan op zeggen? Geprezen zij de naam van Yahweh door de heerlijke naam van Yeshua. Ik wens dat u echt, wat er nog aan boosheid is, gooit overboord, zet er een punt achter en maak een nieuwe keuze. Wandel in vreugde naar de wegen van vader Yahweh, door de kracht van zijn zoon Yeshua. Lieve mensen, ik wens u een Sabbat shalom. En we kijken weer uit naar de volgende Sabbat. Amen. Amen.